Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar meer mensen gaan roken, dat zegt het Trimbos Instituut. Zo'n 2,9 miljoen mensen staken regelmatig een peuk op... terwijl er een jaar eerder nog 2,8 miljoen waren. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer... doordat er geen nieuwe wetten en anti-rookcampagnes bij kwamen. Het is niet zo dat het langzamerhand vanzelf naar beneden gaat. Je moet daar dus blijven investeren, blijven aandacht geven... met goede campagnes komen, accijnsverhogingen bijvoorbeeld... dat is een goede maatregel die ook in 2021 niet is ingevoerd. Ook het thuiswerken tijdens corona speelde mee. Thuis steek je makkelijker een peuk op dan op je werk. In de Amazone in Brazilië zijn spullen teruggevonden... van een vermiste Britse journalist en zijn reisgenoot. Die twee verdwenen vorige week in een afgelegen stuk van het regenwoud. Nu zijn een paar kleren, een rugzak en een ID-kaart gevonden. De politie gaat ervan uit dat de verdwijning iets te maken heeft met stropers en vissers... die illegaal bezig zijn in het beschermde natuurgebied. De politie in Limburg heeft een gestolen Ferrari teruggevonden. Ze zagen de knalgele sportauto rondrijden, maar grepen pas in toen de bestuurder ging tanken. Op Instagram zeggen ze, zo'n sportwagen is natuurlijk veel sneller dan een politieauto... en een achtervolging op de snelweg kan ook best link zijn. Ze wachten dus tot het juiste moment. De Ferrari wordt binnenkort teruggegeven aan de eigenaar. En in Australië is ophef ontstaan over de manier waarop actrice Rebel Wilson uit de kast is gekomen. Een krant zou haar hebben gepusht. De actrice, die je misschien kent uit films zoals Pitch Perfect en Bridesmaids, deelde eerder al in een podcast dat ze een relatie heeft, maar maakte nog niet bekend met wie. So now happily in a relationship. It was a friend setup, and he'd known both of us um, for like at least five years each. And was like yeah I think you two would hit it off. We Vorige week maakte ze via Insta bekend dat ze een relatie heeft met een vrouw. Toch lijkt haar coming-out niet helemaal vrijwillig. Een columnist van een Australische krant zei dit weekend dat hij het al wist... en dat hij bezig was met een artikel over de relatie. Veel mensen vinden dat hij de actrice heeft geout. De journalist heeft sorry gezegd. Het weer nog af en toe wolken en af en toe zon... met in het Noordoosten ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen meer zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A1 Amsterdam Amersfoort... bij het knoopend Eemnes zo'n vijf minuten... en ook op de A10 de Ring Amsterdam... tussen af het Volendam en de Koentenol 5 minuten vertraging richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Get the spirit. Oh, allemaal bent. Goedemorgen Zandvoort en we hebben vandaag weer een heel interessant programma voor u. We gaan het eerste uur beginnen met een interview met John Cornelissen van Pavillon Plazant over de situatie na corona. Daarna gaan we praten met Bart Schuitenmaker van Zin en die gaat presenteren zijn Grand Prix wijnen. En het laatste onderwerp van het eerste uur is Dorien Strauss van de stichting Veilig Buiten in de Zon en zij gaat ons vertellen over hoe we veilig buiten in de zon kunnen zijn. In de tweede uur, ga ik u vast verklappen, praten we met Karim El Gabali van GroenLinks met zijn reactie over het, op het coalitieakkoord. Ingrid Prins gaat vertellen over hoe Volker Wessels op zoek is naar collega's voor de Spitsstraat tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. En als laatste komt Willem Strooman, not less best, uh, en hij gaat praten over klassic concerts op 19 juni met daarin Jullie en Andreas. Het wordt dus een hele leuke uitzending waarvan uh, de techniek wordt verzorgd door Pim Groof. De Jingles in de Muziek door Jelmer Koper. De redactie door Gerry Rutte. En de presentatie is uh, Mijn Stem, Roy Dongen. Als het goed is, heb ik aan de telefoon John Cornelissen. Dat klopt, Roy. Goedemorgen. Goedemorgen, John. Hoe gaat het op het oh. Ja, heel goed. Het is een prachtige dag. We ik, ik zijn binnen bezig met de voorbereidingen voor vandaag. En als ik dan naar buiten kijk, dan ziet het er zeer stralend en zonnig uit. En de eerste jongeren die hier nu komen werken, die vertelde dat het onderweg al druk was naar Zandvoort. Met fietsers en auto's. Dus ik denk dat we onze borst nat mogen maken vandaag. Nou, dan hebben we meteen een interessant onderwerpje voordat we gaan praten over uh, corona. Als we het daar nog over willen hebben, natuurlijk. Uh, de eerste jongeren die hier komen werken. Dat is het natuurlijk al een heel groot probleem om goede uh, krachten te vinden? Of überhaupt mensen te vinden die kunnen werken? Ja, het is, uh, het is best apart. Ja. Je hoort heel veel mensen die het eigenlijk niet begrijpen dat er in zoveel sectoren zo'n uh, arbeidsnood is... en uh, vraag naar medewerkers... en dat die eigenlijk niet te vinden zijn of niet te krijgen zijn. En wij mogen ons deels gelukkig prijzen, maar dat is natuurlijk ook, denk ik, hoeveel strandpaviljoens uh, de manier van exploitatie doen door, een, door medewerkers vast in dienst te houden, ja. waardoor je altijd een basis hebt. Maar daarnaast doe je altijd een beroep op ja, uh, seizoenskrachten, maar ook natuurlijk wel horenkaffers, om het zo maar te zeggen, die graag uh, in de horka willen werken. En daar schort het wel een beetje aan. Oh, daar zit wel een tekort en dat is lastig om uh, de juiste mensen te vinden. En als je dan nog... Via het uitzendbureau bijvoorbeeld, mensen probeert in te huren. dan heb je helemaal uh, nul op request. En ja, dan houdt het ongeveer op. Uh. Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb. Uh, voor Pride zijn we natuurlijk met verschillende partijen in gesprek geweest. Ja. En er waren ook wel bedrijven die zeiden: van ja, we kunnen helemaal geen evenement aan, want we hebben geen mensen. Nee. Nee, en ik heb een aantal vrienden, jeugdvrienden van mijn hotels van tijd, jongens die ik ken die ook in de horeca werken, eigen bedrijf hebben. En het is overal hetzelfde hoor. Maar ja. een mevrouw zei dat van de week, die liep door de winkelstraat in Bloemendaal en die zegt het is wel grappig. Nou ja, grappig, maar hij zegt overal waar je kijkt hangen pakketjes. Medewerkers gezocht, uh, seizoenskracht gezocht, uh, zaterdag hulp gezocht, ja. <laughs> vaste mensen gezocht. Van kaasboer tot horeca, tot uh, de groothandels, tot ongelooflijk, hè? ongelooflijk. Ja, het is, het is een enorm tekort aan mensen. Ik werk het dan bij een studenten, waar ik ontzettend aan getrokken word. Uh, yeah. als, als ze ergens stage gaan lopen, of, uh, dan willen ze graag dat ze blijven. En als ze ergens uh, uh, uh, werken en ze bevalt ze niet, nou, dan is het allemaal heel soepel als ze een keer te laat komen. Maar vroeger was, yeah. werden ze bijna weggestuurd, maar dat valt tegenwoordig er heel erg mee. Nee, het is een interessant onderzoeksonderwerp waar het nou een sporten van ligt. Ja, maar goed, dan uh, gaan we uh, terug. Uh, want uh, nou, uh, jullie hebben er blijkbaar wel op gekregen. We zijn langzaamaan, ja, we, werken, weet je, we, we zetten allemaal een stapje extra. En dat ja. is wel weer uh, een pluim voor het personeel wat hier werkt. Iedereen doet zijn best. En we willen natuurlijk altijd de gasten uh, op een leuke manier en gezellige manier ontvangen. Maar uh, we schipperen soms ook wel tussen delen van het terras af te sluiten... Uh, en dan langzaam extra tafeltjes bij te zetten... naarmate we het aankunnen. Want je wilt toch graag het product, of de dienst die je levert, wil je gewoon goed doen. Ja. Dat is belangrijk. En dan mensen niet het idee hebben dat als ze op het strand zitten... dat ze allang moeten wachten voordat er een drankje wordt geserveerd... of een hapje wordt geserveerd. Dus het is, het is een, een, een uitdaging na corona, hoor. Ja, dat uh, begrijp ik. Ja. Maar goed, jullie zijn corona doorgekomen. En, en, uh, ja. en hoe is dat gegaan? Nou, het, was een, uh, het, waren twee, het waren twee bijzondere jaren voor iedereen... Ja. En ook voor de medewerkers. Wat je merkt in het begin van corona was het natuurlijk onwennig. Wat gebeurt er wat overkomt ons. Uh, dan moest je plots in één keer om zes uur s'avonds dicht. Uh, de ja. voorraden die achter stonden, die, uh, ja, dan die, die gingen naar de voedselbank. En nou ja, zo zijn er een aantal collega's en mij uh, bezig geweest om dingen op te ruimen. Toen mochten we weer open, toen gingen we weer dicht, toen mochten we weer open. Het personeel wat hier werkte vloeide af. ...omdat ze elders uh, aan het werk wilden gaan. Sommigen konden er heel moeilijk mee over weg. Jongeren, zeker wat ik heb gemerkt... ...die vonden het een hele lastige tijd... ...een hele lastige ja. periode... ...waarin ze eigenlijk geen kant op konden. En um, er is goede overheidssteun geweest... ...voor, uh, denk ik, heel werk Neder of ondernemend Nederland... Uh, ...waardoor je natuurlijk, wij als strandpaviljoens uh, ook het geluk hebben gehad... ...dat we de paviljoens mochten laten staan in de winter. Ja. Dat we een hoop op een afbouwkost en uh, transport... ...waardoor je wel wat uh, centjes kon besparen. En nu merk je na corona dat iedereen weer heel graag wil. Hè? Je, ik noemde van de week Schiphol als voorbeeld. Iedereen wil ook weer heel graag op vakantie, ja. dus het is dus op Schiphol ook heel druk. En dat merk je hier ook met uh, gelegenheden... Dat het heel druk is en dat het als het zonnetje schijnt, iedereen er lekker op uit wil gaan en zijn ding wil doen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus het is uh, het is leuk om te zien, ondanks dat het denk ik toch in koopkracht voor de mensen best wel lastig wordt. Uh, en de prijzen die toch door de inflatie flink stijgen voor iedereen ja. een euro toch een euro is. Maar het is toch heel erg leuk om te zien dat iedereen toch ook heel graag uitgaat en naar het strand komt of de, de horeca warm hard toedraagt. En. Uh, en, en weer ook de leuke dingen doet die we zo'n tijd hebben gemist na corona. Ja, denk je ook niet dat het uh, mede komt. misschien dat mensen het weer wat extra zijn gaan waarderen? Dat je nu zegt, nou, ergens een colatje drinken, daar geniet ik van. Dus dan, dan betaal ik er misschien maar een half euro meer voor. Uh, terwijl je dat uh, vroeger gewoon deed, als je door de straat dikt, nou, ja, we gaan hier maar even wat drinken. En dat mensen nog steeds wel ergens het gevoel hebben dat je, daar, uh, dat je daarvan geniet. Ja, dat ook zeker wel. En, en ik, wat ik zelf een leuk voorbeeld vind... wat ik tegen mijn collega's van de week zei... we hebben natuurlijk nu deze maanden best wat feestjes. In mei en juni zijn altijd de uitstek uh, feestjesmaanden. En uh, er zijn natuurlijk een heel aantal dingen uitgesteld... Hè, die in 2020 of 2021 ja. waren gepland... en die nu pas plaatsvinden. Uh, trouwpartijen of uh, verjaardagsfeestjes. <laughs> in één keer ben je twee jaar ouder... maar je viert toch nog je vijftigste verjaardag... En uh, iedereen is op tijd. En wat je vroeger wel eens had, dat mensen een feest gaven... en dat de gasten dan binnenkwamen druppelen... en uh, iedereen had een beetje zijn eigen agenda. Maar nu staan ze bij wijze van om een, uh, een half uur van tevoren... voor de deur te trappelen om binnen te mogen komen. Dus mensen willen ook heel graag. En, en, uh, ja. en hebben net wat je zegt, hebben er ook wel wat voor over. Maar het moet wel goed, dat merk ik ook. En dat wordt ook wel gewaardeerd door gasten. Maar het is ook de uitstraling die je bent als, uh, als standpavioen of als restaurateur... Dat je, je moet het wel altijd proberen de lat hoog te houden. Want uh, de kwaliteit wordt wel gewaardeerd door de mensen. Maar daar wordt ook op uh, afgerekend, om zo te zeggen. Ja, maar dan nou heb jij natuurlijk ook een strandpaviljoen met een, met een bewuste bepaalde uitstraling, denk ik. Nee, dat klopt. Als ik ja. voor onszelf spreek, ben ik dat zeker. Ja, weet je, we zijn ook meer strandrestaurants. Zeg maar ja. dat we echt uh, een strandpaviljoen zijn. Met de, een drukke, drukke bedjes exploitatie en dat soort zaken. Dus dat is leuk. Maar dat is wel weer heel leuk van de, de badplaats Zandvoort. Dat we al die paviljoens. ...en de kust toch allemaal hun eigen identiteiten hebben. En daardoor een grote diversiteit aan, uh, aan de horeca is die uh, voor de gasten heel erg leuk is. Omdat je de ene keer kan je daar lekker makkelijk een witte balletje eten... ...en de andere keer kan je daar weer wat meer culinair eten. En als je zegt, we doen het met de kinderen wat makkelijks... ...dan kan je weer de andere kant op. Dus dat is echt wel uh, bijzonder, vind ik, van deze badplaats. Ja, en wat wacht jij zelf uh, deze zomer? Uh, nou, uh, mijn buurman, Hergemolenaar, die ken je nog wel, die gaf ooit eens een zeker. presentatie. In het allerbegin dat wij net op het strand begonnen. En die zei toen altijd: De zon is je koopman. En dat vond ik eigenlijk wel een hele wijze les. En dat is ook zeker wel zo. Wat je de afgelopen week bijvoorbeeld ziet door de grilligheid van het weer: Is dat um, het de ene dag mooi is en dan is het gelijk ook druk en bedrijvig. En de andere dag is het slecht weer en dan is het ook gelijk stil. Dus uh, we varen natuurlijk een beetje op het kompas van de zon. Als de zon ons goed gezind is deze zomer voor heel uh, toeristisch Nederland... dan krijgen we denk ik een topzomer. Ja. Als het wat kwakkelender wordt, ja, dan zie je dat toch veel mensen ook uh, wegtrekken en graag naar het buitenland gaan. Maar misschien moeten mensen nu ook wel een klein beetje gewaarschuwd zijn... door wat er op Schiphol gebeurt en wat ook de vliegtuigmaatschappij en reisorganisaties zeggen van... Hè, ...ga niet allemaal en mas. Uh, vakantie in eigen land is ook heel leuk. En dat zie je in de vakantieperiodes ook. Dan is het ook in Zandvoort alles uh, supergoed bezet volgens mij en uh, geen hotelkamer meer te krijgen... ...dat de ja. mensen ook graag hier een zeevakantie vieren. Dus als het zomertje nogmaals als goed verzint is... ...dan denk ik dat we een hele mooie zomer te moet gaan met elkaar. Ja, maar als ik luister bij de, bij de horeca- en de verblijfsaccommodaties... ...dan zitten die, zijn die gewoon wel volgepoekt. Dus als het nou wat minder goed weer is... ...dan kunnen ze natuurlijk ook nog steeds lekker bij jullie eten. Nou, daarom hè. Je wilt toch wat doen als je op vakantie bent. Ja. Een shirtje kopen of een, een, een, een dagje Haarlem of Amsterdam. Of lekker gewoon uh, een spel. Wat je ziet dat het wel leuk is, dat het met families vooral. Dat de spelletjes worden dan gespeeld hè? binnen. Je kan okay. lekker binnen zitten. En, uh, een witte balletje, een drankje. En dan uh, Uno spelen met de kinderen bijvoorbeeld. En uh, dat doet ze niet met de mobiele telefoon dan, begrijp ik. Uh. Nee, dit is echt fysiek ja. met kaarten nog. Nee, de mobiele telefoon is dan weer een ander verhaal. Ja. <laughs> ja, daar kan je wel een uitzending aan mij, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Daar kunnen we al heel veel over praten. Ja. Maar je verwacht dus op zich, nou ja, als het weer een beetje mee zit, een, een, goede, een goede zomer. Om weer een beetje ja, bovenop ik denk te komen. Dat, ja, ja, en dan natuurlijk de Formule 1 begin september. Ja. De Zandvoort weer uh, op de kaart zet. Dus dat uh, met een uh, hopelijk mooi weer. Zoals het vorig jaar was, was het natuurlijk een fantastische start. Het ja. kan haast niet mooier. Dus in afwachting daarvan denk ik dat we een hele mooie... Uh, uh, dat we nog een paar mooie maanden hebben. En dan is het in één keer september, en dan gaat het alweer hard, want dan draait het jaar al weer om richting uh, de andere kant. Hè. Dan is het einde van het seizoen weer bijna in zicht. Ja, maar dan komen jullie ja. met het herfstmenu, toch? Ja, dan gaan we afsluiten met het najaarsmenu. Ja, ja precies, dat zie. doen we altijd. En, uh, dat doen we een week na de Formule 1. De Formule 1 eerst eventjes ja. doen en ook dat uh, was het heel mooi, want dat was echt heel druk vorig jaar. Gigantisch van mensen die allemaal nog blijven eten op al die paviljoens. En uh, daarna. Uh, heel eventjes uh, reorganiseren om zo te zeggen. En dan gaan we afsluiten met de hersenen. Okay. Ja. Dus zelfs in de coronatijd. Uh, want toen was Formule 1 natuurlijk nog wel een uh, deels in de coronatijd, met alle testen en ingewikkeld en minder zitplaatsen. Uh, was het uh, de, de, de goed, toch goed voor, uh, voor het dorp en de strandpavilions uh, dat de mensen kwamen? Ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk, weet je, wat we, het voordeel van de strandpaviljoens is natuurlijk dat we groot zijn. Ja. He, dus, en een groot buitenterras hebben. Dus dat is natuurlijk wel een hele prettige bijkomstigheid op de anderhalve meter afstand. Je komt natuurlijk veel. Maar ik heb ja. uh, vrienden van mij die hebben een restaurant... en die, dat is gewoon klein en dat, daar kon echt weinig. weet je. En daar was voor sommige ondernemers uit onze branche... was het ook best wel knokken hoor. Wij ja. hebben natuurlijk hier met die grote bedrijven het geluk dat je groot bent... en dat de grootschaligheid het wat makkelijker maakt... om op anderhalve meter afstand je inrichting te, te faciliteren. Maar als je een, ja, een restaurantje hebt met twintig couverts... en je moet de op andere dan is het best wel zwaar geweest. Ja, dat meten meten. Is niet doen. Ja. ja, Maar dit jaar hoeft dat niet meer. Dus uh, je verwacht... Weet je, er, gaan we knallen met z'n allen. Ja, He? iedereen <laughs> nieuwe sportschoenen aan... om, uh, om dat ja. het hele terras af te redden met de Formule 1. Uh, ja. vuur, vuur aan de schenen. Ja. Uh, okay. Nou, ik ben heel erg blij dat het uh, zo goed gaat... Uh, bij uh, Strandpaviljoen uh, Plazant. Uh, en ik omhoor. kom binnenkort weer een glaasje wijn drinken... want je hebt een hele mooie gezellig. collectie... Succes allemaal met de uitzending en een uh, goed weekend voor alle luisteraars. Dankjewel. Jullie ook een goed weekend en uh, geniet van he. deze mooie zomer. Super, dankjewel Hen. Dankjewel okay. John. Dag allemaal. Thinking it was love right right But you have to make me fall right before the final call. Hope you will tell me where and when. Cause I just wanna do it again. Come on. Daar zijn we weer. En we hebben geluisterd naar Petter Jean met heel toepasselijk Prosecco. Uh, want er zit hier iemand aan tafel die uh, komt vertellen over de Grand Prix wijnen. Uh, van Zin, Zin in Wijn. Dag uh, Bart. Dag Roy, Bart Schuitenmaker zit hier aan, van Restaurant Zin. Maar inmiddels niet alleen maar Restaurant Zin. Nee, klopt. Vertel eens iets over je nieuwe initiatief Bart. Nou ja, tijdens de corona hebben we ook wat, uh, wat tijd gehad om uh, na te denken. Ja, en uh, nou ja, er is, bestaat geen Grand Prix wijn in de wereld. Uh, als je dat googelt, dan kom je uit bij de Ferrari wijn... die op het podium gespoten wordt als ze gewonnen hebben, zeg maar. Ja, ja. Een flesje Spanje uh, kost ook 300 euro, zag ik bij Gallagher. Ja, ja. Maar uh, ik dacht, nou, dan ga ik uh, uh, Grand Prix wijn ontwikkelen... met die uh, gedachte dat dan uh, uh, eigenlijk uit alle landen... waar de Grand Prix gereden wordt, de wijn geïmporteerd wordt... Dus ik ben met Frankrijk begonnen. Dus we hebben een uh, aanstaande donderdag dan, als we gaan beginnen. Een Franse Chardonnay, een Merlot en een P.I. Doc Rosé. En uh, nou ja, um, dus de kick-off van de Grand Prix wijn Zandvoort. De kick-off van de Grand Prix wijn Zandvoort. Maar nou, zei je, daar gaan jullie donderdag mee beginnen? Ja, we hebben een, een netwerkevent georganiseerd ja. van 5 tot 8, aanstaande donderdag, 16 juni. En nou ja, Jan Lammers was bereid om de eerste wijn te openen, zeg maar. En dan kan iedereen proeven. Dus uh, ja, uh, dat is aanstaande donderdag de gedachte. Uh, het bijzondere aan die wijn is dat we een kunstenares bereid hebben gevonden. En ze heet Lin Spoor. Om een prachtig kunstwerk te maken. En van dat kunstwerk hebben we het etiket ontwikkeld. Dus, uh, oh. Lin, uh, Lin zal er ook zijn donderdag. Het is een beetje de, de stijl van uh, Chateau mouton Rothschild... shield die uh, altijd een kunstenaar vraagt om ieder jaar hun wijn wel een label te geven. Uh... Nou ja, zoveel jaar geleden, in 1995, 1996, uh, heb ik ook aan, aan de, de voet gestaan van de organisatie van toen heette dat het lekkerste weekend, wat later culinair werd. En eigenlijk hebben we toen uh, ongeveer hetzelfde gedaan. Maar Jan Rebel heeft toen een uh, schilderij gemaakt met allerlei zandvoedsel-ingrediënten, En daar hebben we toen de QV-zandvoort van gemaakt. En ik kan me herinneren dat Joop Braakhekker... toen de eerste wijn heeft geopend. Dus het is een beetje een herhaling van zetten van 1995. Wauw, Joop Braakhekker. Ja, dat is ook weer een hele bijzondere man natuurlijk. Wel een hele beroemde gast ook meteen. Zeker, ja. Maar ook ja. een flamboyante figuur. Erg leuk was dat. Ja, ja zeker weten. Ja, ik, Joop, ik kende Joop erg goed. Maar uh, nu komt deze wijn met een heel mooi uh, label. Ja. Uh, en... en uh, dat schilderij, dat originele schilderij... Dat ja, we hebben dus gedacht dat gegeven. we ook uh, een, nog een goede doelveiling uh, gaan doen. Dus uh, we hebben een aantal mooie veilingstukken, uh, mooie kavels uh, gevonden. Ook mensen die uh, dingen beschikbaar hebben gesteld. Ten behoeve van Warchild. Nou ja, ja. Hoe vervelend ook, met, met een oog op de oorlog natuurlijk in Oekraïne. Maar we dachten dat WordChild hiervoor een goed thema was. Directie Wordchild zal ook aanwezig zijn om aan mee te kijken wat die veiling oplevert, maar ook om het bedrag in ontvangst te nemen. Dus dat is erg leuk om te doen. Ja, en dat is donderdag van 5 tot 8. 5 tot 8 voor genodigde burgemeester David Molenberg zal ook aanwezig zijn en zal ook het woord voeren. Dus nou, ik denk dat het een hele leuke bijeenkomst wordt. Ja, dat is dus voor genodigd. Maar daarna kunnen mensen wel in het restaurant terecht. Of zijn ja, jullie dicht? Ja, vanaf acht uur is iedereen, uh, iedereen heel Zandvoort welkom. Ja. Uh, we hebben een, een mooie band staan. Zesmansformatie. En we gaan lekker swingen. En uh, wat ik zeg, genieten van de wijn. We hebben een oesterman rondlopen. Er zal een nieuwe haring zijn, 16 juni. Wow. Dus, um, nou Dus ja, we hebben allemaal leuke, leuke dingen klaarstaan. Dus ik zou zeggen: als je zin hebt, uh, als je zin hebt ja. uh, kom, kom even die kant op. Uh. Ja. Er zitten veel uh, woordspelingen in jouw naam verborgen. Hè? Ja. Zin in zin en zin in wijn. Uh, en alle dingen die wel passen bij het natuurlijk. Dan um, gaan jullie die wijn uh, het hele jaar doorschenken? Of is dat een thema tot de Grand Prix? Of wat is de nee hoor, het is uh, gewoon een Grand Prix wijn die. Uh, die, die is gewoon verkrijgbaar. Uh, bij ons per glas, maar ook per fles. En uh, dat kan natuurlijk ook heel leuk als relatiegeschenk uh, uh, gegeven worden. En nou ja, er zijn al bedrijven die daar al gebruik van maken. Tijdens de Grand Prix zijn er natuurlijk ook heel veel, veel genodigden. Die VIP's, noem op, die naar het circuit ja. komen. Maar ook naar het casino en ook naar de Curious Parks, et cetera, et cetera. Nou, met name van die bedrijven heb ik al gehoord dat die echt geïnteresseerd zijn om wat fles af te nemen. Oké, okay, dus je begint ook echt daadwerkelijk een groot handeltje in, in, in deze Grand Prix wijn. Nou ja, ik, ik, het, is ook gewoon, het moet gewoon soepel zijn en het ja. moet makkelijk zijn en het moet leuk zijn. Ik stel me ook voor dat een gezelschap uh, voor, voor de tv gaat zitten... en zegt van, goh, dat is nou leuk, we met elkaar Grand Prix kijken... maar we nemen daar uh, een, een, een glas Grand Prix wijn uh, bij. Ja. Nou ja, volgende knipoog gaan we geven naar uh, Oostenrijk. Uh, nu heb ik dus de Franse wijn gekozen, maar uh, Oostenrijk. De Red Bull Ring. Uh, daarnaast ligt uh, bijvoorbeeld uh, Grüne Veldinger. Dus uh, nou ja, dat zou een volgende stap kunnen zijn. Dus dat is een beetje het idee. Ja, dat is heel erg spannend. Maar je, je hebt toch wel wat landen te gaan dan. Ja, en uh, gelet op ja, de situatie in de wereld. Eerst hadden we een griepje, zeg maar. En nu uh, hebben we oorlog. Uh, Infrastructuur is ongelooflijk lastig. Dus ja. die wijn halen uit hele verre landen is op het moment gewoon uh, ondenkbaar. Dus, uh, maar er zijn genoeg uh, Europese landen waar heerlijke wijn uh, is. Dus dan laten we daar eens mee beginnen. Ja, het lijkt me zeker goed om gewoon lekker in Europa te beginnen. We helpen elkaar een beetje de winter door. En we zitten ook niet met al die ingewikkelde invoerrechten en uh, dat soort dingen. Precies. En lange aanvoerlijnen. En bovendien hebben uh, we wat we net... Uh, wat zit verzuurd niet? Dus er kan over een paar jaar altijd nog aan, aan, aan een verlandkind denken. Nou ja, dat is het idee. Ja. Uh, even kijken, En dan hebben we nog um, kijken, de Grand Prix Wijn. Maar die kan je dus gewoon ook online bestellen. Dus, dus Absoluut, op het thuis... is een website, Zin in Wijn. En Grand Prix Wijn, als je die googelt, dan kom je wel bij ons uit. Ja. Dus, uh... Maar kan je ook gewoon naar Zin toe komen? Zeg maar, als je één flesje Tuurlijk. nodig hebt, ga je waarschijnlijk niet met de postorder dat bestellen. Nee, je kunt het gewoon ophalen. Dan kan je je gewoon het maar, ophalen. Dus, ja, we hebben een behoorlijke voorraad dus. Ik heb een behoorlijke voorraad. Nou, ik kom natuurlijk heel erg graag proeven. En je bent welkom. Ja, ik, ik heb hem opgegeven, dus ik ben er graag bij. En dan kan ik daar misschien wel weer verslag over doen in de uitzending. Je had wat mee mogen nemen. <laughs> Dat kan toch wel, ja, half elf. De, de, de techniek vindt de half elf al een goede tijd voor een glaasje <laughs> ja. wijn. een oestertje erbij. Ja. Het is okay. wel een heel mooi ontbijt natuurlijk. Nee, maar goed, maar Jan moet hem eerst officieel openmaken. Hè? Dus, uh... Oh ja, ja, ja. ja, klinkt goed. Ja. Ja. Ja, en dan hebben we meteen een andere vraag. Uh, we hadden net een collega van jou van Op het Strand uh, aan de telefoon... Ja. in de uitzending. Ehm... Uh, uh. Hoe doe jij het met medewerkers? Want we horen overal dat mensen een schreeuwend tekort hebben aan arbeidskrachten. Ja. Uh, en uh, dat is natuurlijk een heel groot probleem voor de horeca. Ja. Na twee zware jaren Klopt. Uh, uh, geen gasten. En nu na twee zware jaren uh, geen personeel. Ja, heel veel uh, vakmensen hebben ook uh, ons uh, beroep verlaten. Zeg maar. Die ja. zijn elders terechtgekomen in de bouw. En daar zijn ook uh, hele goede vergoedingen. Dus die mensen die hebben a zoiets van... Uh, nou, ik heb een beter salaris in de horeca... En B, ik ben bang dat die corona nog een keer terugkomt. Dus laat mij nog maar even in die bouw zitten. Want dat ging door tijdens corona. En horeca ging dicht. Ja. Dus uh, ik, ja, hoe moeilijk het ook is, maar uh, we, ja, we kunnen het ons wel voorstellen. Maar goed, wij hebben gelukkig uh, een goed team gevonden. Maar inderdaad, en, uh, dan kun je heel uh, tevreden zijn. Want er zijn zat horecabedrijven die het echt daardoor ook moeilijk hebben, die kunnen gewoon niet volledig open door een gebrek aan mensen. Ja, ja dat is echt wel een punt hoor. Ja, ja, want we hebben wel verschillende ondernemers die die uh, partijen afzijden. Omdat ze zeggen, ja, we, we hebben wel de capaciteit aan zitplaatsen en uh, alles, maar niet aan mensen. Ja, dat is heel lastig. Ja. Ja. Maar jullie, uh, bij jullie gaat het dus prima. Ja, we hebben een goed team. Ja. Geluk. dat is ja, echt uh, geluk bij ongeluk, zou ik hebben dus we zeggen. hebben er ook zin in om bij zin te werken. Ja, kennelijk, ja. ja. ja. ja. Nou, we hebben echt een heel leuk team. Daar ben ik heel erg trots op. En uh, ze doen donderdag ook allemaal heel enthousiast en graag mee, dus uh, ja. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dan gaan we dat allemaal lekker genieten. Hebben jullie er ook een speciaal menu bij de wijn? Of nou, het is een heerlijke wijn die eigenlijk overal bij past? Want het zijn drie soorten, Ja, we hebben een aangepast menu. En dan geven we toch een knipoog naar onze wereldkampioen. Uiteraard hebben we de Max Burger op het menu staan. Dus uh, ja. Aha! Ja, dus er kan ook gewoon een kleinigheid gegeten worden. We hebben niet de volledige keuken open... Uiteraard, ik zeg de hapjes die zijn er. En uh, als iemand zegt van nou ik neem een lekkere burger, dan, dan kan dat. En gaan jullie ook uh, speciale dingen tijdens de Grand Prix doen? Uh, nou, zeker wel. Dat, ja. ja, dat met ja. deze wijn. Het is natuurlijk uh, vorig jaar al een uh, ongelooflijk succes geweest. Met uh, zoveel gezellige, uitzinnig, waanzinnige, uh, uit, uitgetogen mensen die alleen maar aan het feesten waren. We hebben in Zandvoort geen enkel probleem gehad. Mede door de fantastische organisatie. En dat was natuurlijk gelet op die coronaperiode best wel heel moeilijk. Ja. Dus uh, alle complimenten daarvoor. Maar dit jaar wordt het nog beter en, en, en, en iets grootser nog weer neergezet. Dus we uh, ja, kijken daar vreselijk naar uit. En zo zal er bijvoorbeeld ook uh, door de hele Halterstraat één, één uh, geluidsinstallatie zijn. Dus niet een hele kakofonie van allemaal verschillende uh, muziekpodia, cetera. Maar allemaal goed georganiseerd met, uh, met uh, goede muziek door de hele straat. Uh, betere toiletvoorzieningen als afgelopen jaar. Nou kortom, er is heel veel geleerd van vorig jaar. Ja. Dus uh, daar kijken we halsrijkend hals naar uit... dat we dan weer een heel groot feest mogen beleven... in Zandvoort met z'n allen. Ja, ja, Zandvoort, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dat de hele Haltenstraat dan ook zo goed uh, samenwerkt in dit opzicht. Ja, we gaan heel goed. We gaan heel goed. Ja. goed er is natuurlijk destijds door onze prins, Bernard... Een enorme investering gedaan in het circuit. Die heeft zijn nek uitgestoken. Het uh, nou, resultaat is daarvan dat we nu een Grand Prix weer kunnen ontvangen in Zandvoort. Nou, ik heb nog herinneringen aan de Grand Prix uit 1985. Want inmiddels ben ik dan <laughs> zo oud. Maar dan zeg ik jongens, wat kunnen, we, wat kunnen we blij zijn met een dergelijk initiatief? En dat heeft tot resultaten geleid. En andere investeerders die pakken dat ook op. Je ziet Zandvoort ja. nu echt gelukkig uh, uh, groeien. En, en, en mooi worden. En er worden, worden goede initiatieven ontwikkeld. Maar ook de samenwerking door de zandvoortse ondernemers. Dat ziet er echt veelbelovend en heel goed uit. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Maar nou, ik, ik ben heel blij om dat ook te horen, want dat is wel eens anders geweest. En uh, Zeker. het is heel fijn dat, het, uh, dat mensen uh, met, uh, gezamenlijk de schouders eronder zetten. Ja, ja, Maar ik heb altijd geroepen. Kijk, als het regent is Antwerpen en dan drupt het bij ons allemaal. En laten we het ja. vooral samen doen. He, dat is belangrijk. Ja, uh, en zijn er nog meer verrassingen tijdens die, uh, die Formule 1 uh, in de straat? Nou ja, wat ik zeg, gezellige muziek en uh, iedereen zal uh, lekker, uh, zeker bij mooi weer, uh, zijn tapinstallatie buiten hebben staan. En uh, nou ja, wat ik zeg, als het weer net zo gezellig wordt als afgelopen jaar en dan nu met de vrijheden die we hebben, uh, geen beperkingen meer door corona. Dan, uh, nou ja, dat een, een waanzinnig en heel goed uh, feest te worden. En jij hebt natuurlijk genoeg wijnen klaarstaan. Ik denk dat we wel wat te drinken hebben, ja. Ja, dat scheelt een heleboel. Nou, dan hebben we meteen een andere vraag. Want ik zie hier de flyertjes liggen van Pride at the Beach... waar ik toevallig ook iets mee te maken heb. En Zin, die heeft altijd ook iets speciaals met tijdens de Pride. Ja, doen het is natuurlijk ook dan heel erg gezellig. Er komen heel gezellige en ook weer uitbundige mensen op af... die dat mee willen vieren. Het is een kleurrijke gebeuren, zou ik zeggen... En um, ja, ook dan staan we weer uh, graag klaar om iedereen te ontvangen. Dus ook daar kijken we heel graag naar uit. En ik heb ook heel goede herinneringen aan het afgelopen feest. En toen waren er ook weer de beperkingen van corona. Ja, ja. En toch, uh, wat jullie gedaan hadden met, uh, met de bus door de straat en muziek, et cetera. Er werd gedanst op straat. Ja, ook weer een, uh, een geweldig goed initiatief. Met, uh, met een, uh, ook een heel erg leuk resultaat daarvan. Dus uh, ja, mooi feest ook, ja, in het vooruitzicht. Dus ook mensen die zin in Pride hebben, kunnen weer terecht bij zin. Uh, Zeker ja. wel, ja. Wat een prachtige naam is het eigenlijk. Wie heeft die naam bedacht ooit? Nou ja, dan moet ik wel zeggen... Lana, uh, Lana die destijds directeur werd... van, van, van, de, van de Zandvoort Market... die promotie, ja? zeg maar... heeft toen die slagzin... Um, uh, zin in Zandvoort uh, ontwikkeld. En toen dacht ik van kijk... Nu is er ook een zin in Zandvoort. Uh, en daarnaast, als je het googelt, door die zin in Zandvoort... kwam de naam ook meteen naar boven. Dus uh, ja, tweeledig om dat zo te doen. Maar het, je, je, je zegt het zelf al, het is gewoon een gezellige naam. Ik heb er zin ja. in. Ja, daar kunt u van alles ja. mee. Ik heb zin in lekker eten. Ik heb zin in lekker uitgaan, et cetera. Ik heb zin om, om de Pride te vieren. Ik heb zin in de Grand Prix. Nou ja, dus uh, dat, dat werkt gewoon. Nou, en nu hebben we zin in wijn. Hè? Nu hebben we zin in wijn. Ja, door het gepraat over wijn. De techniek die heeft al dorst. En ik begin eigenlijk ook al zin te krijgen in een glaasje wijn. Uh, Bart, uh, als jij er geen andere bijzonderheden hebt, dan gaan we luisteren naar uh, een ander lied met een toepasselijke titel overigens. Want na al die wijn gaan we uh, luisteren naar Elton John met I'm still standing. Dank jullie wel. Much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree. Lighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face. about me. <laughs> I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't That if I took even one sniff, it would bore me terrifically, too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you stand. Some cow in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick You give me a whirl I get a kick out of you Get my kicks out of you ja, en we hebben geluisterd naar Get the Kick Out of You van Tony Bennett en Lady Gaga. En aan de telefoon hebben we, als dat goed is, Dorien Strauss over veilig buiten in de zon. Een zeer toepasselijk onderwerp op deze zonnige dag. Zeer toepasselijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Dorien. Mag ik me dat... doorheen ja. zeggen? Ja, zeker. zeker. Ja. Fijn. Uh, vertel eens, uh, wat is nu veilig buiten in de zon? Uh, Veilig Buiten in de Zon is een, uh, een stichting die uh, uh, wij hebben opgericht uh, omdat wij ons zijn gaan verdiepen in de cijfers uh, van huidkanker. Een goede vriendin van mij die uh, kwam met die cijfers, die had zich daarin verdiept. Uh, uh, eigenlijk omdat ze zelf uh, een, een, een slecht plekje, een huidkankerplekje heeft moeten weglaten halen. Um, en het bleek dat uh, huidkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker is. Uh, die eigenlijk gewoon heel simpel te voorkomen is. Door, uh, ja, wij zijn dus eigenlijk bezig met een bewustwordingscampagne om uh, mensen duidelijk te maken dat smeren uh, met zonnebrandbescherming echt, echt, echt heel belangrijk is. Omdat de zon uh, ja, zonschade aan de huid uh, uh, toebrengt. En we zijn natuurlijk hartstikke blij dat de zon nu vandaag ook weer schijnt. Maar hij is echt heel sterk op het moment. Uh, ja. Een UV-index van 7 is, is... Ja, je moet ze echt beschermen. Ja, uh, en even kijken. Maar wat, wat doet de stichting uh, dan precies? Ik heb bijvoorbeeld, uh, misschien, ik organiseer dan ook samen met een hele groep mensen de Pride of the Beach, En dan hebben we vaak het, uh, het Kanker KWF uh, staan, die uh, dan zonnecremepjes uitdeelt aan de mensen die meelopen in de parade en dat soort dingen. Um, wat, wat doen jullie als uh, stichting dan precies? Nou, wij, wij juichen uh, elk initiatief toe uh, waarbij uh, uh, mensen bezig zijn om mensen bewust te wo laten worden van, van uh, uh, de sterke zon. Ja. En de komende jaren wordt die echt ook alleen maar sterker door uh, klimaatverandering en, en dat soort dingen. Uh, dus wij als stichting uh, zijn eigenlijk bezig met een campagne om... Um, Zoveel mogelijk buiten plaatsen in Nederland. En dat kan uh, overal zijn. Dat kan uh, op een schoolplein zijn. Of bij een kinderdagverblijf. Of op sportclubs. Uh, op het strand. Hè. Zandvoort heeft uh, een paar hele mooie strandtenten. Nou, het zou prachtig zijn als, uh, als daar uh, die dispensers komen. Van Stichting Veilig Buiten in de Zon. Um, dus ja, uh, wij zijn bezig met uh, het plaatsen van die dispensers waarin uh, zonnebrand uh, met een, uh, een hoge beschermingsfactor zit. En, uh, zodat mensen uh, die hè, hun zonnebrand vergeten zijn ja. of, of, of er zich ja, totaal niet aan gedacht hebben omdat ze gewoon naar buiten gaan uh, terwijl uh, het half bewolkt is. Ook dan kun je verbranden. En uh, ja, dus uh, overal uh, beschikbare plekken maken waar mensen dan uh, gratis toegankelijk uh, uh, zonnebrand tot hun beschikking hebben. Ja, niet alle luisteraars zullen dat precies weten, hè? Dus uh, vertel eens iets meer over die dispensers met die zonnebrandcreme daarin. Waar, waar die komen nou, te dat... staan bijvoorbeeld, of... Uh... We zijn uh, uh, dit jaar gestart met het ja. plaatsen van, uh, van deze dispensers. Um, en uh, we merken dat er echt behoefte aan is. Er zijn al honderd aanvragen via de website uh, uh, geweest... waarvan er nu zo'n uh, uh, 60 uh, dispensers al uh, geplaatst zijn. Ja. Um, en dat is echt, echt hartstikke mooi, maar dat, hè, dat, dat kan nog veel beter. Want, um, dus ja, via de, via de website van de stichting kun je... Met een groepje mensen, met, met bijvoorbeeld uh, een aantal ouders van een sportvereniging. Uh, kun je dus een locatie aanmaken, heel gemakkelijk via de website. Waarmee je dan een campagne uh, opstart uh, en je geld kunt gaan inzamelen. Dat kan uh, bijvoorbeeld 5 euro per persoon zijn. Uh, en dan heb je binnen no time met een groep mensen uh, zo'n dispenser gefinancierd. En uh, komen wij als stichting die plaatsen. Oké, okay, dat is heel dat erg aardig okay. natuurlijk. Maar uh, ja. als ik gezellig naar... Uh, ik zal de naam niet noemen, maar als ik gezellig naar een drogist of een supermarkt ga... en ik wil een beetje goede zonnebrandcreme, factor 50 of zo, kopen... dan is die bijna nog duurder dan een fles-gezichtscreme. Uh, ja, dat ja. klopt. Uh, uh, dus het, het is ook uh, uh, daarom ook belangrijk dat... Uh, die, die campagnes goed worden uh, opgestart hè, door ja. een groepje mensen. Het kan ook door de gemeente worden geïnitieerd, gefinancierd. Uh, zonnebrand is inderdaad niet goedkoop. Nee. Maar goed, het blijft een, een belangrijke uh, uh, uh, uh, uh, zonschade oplopen door, uh, door verbranding. Uh, ja, dat wil je niet. Dus het is toch belangrijk uh, dat mensen zich daar bewust van worden... dat een, een, een SPF-factor in een crème gewoon aanwezig moet zijn. Ja. Als naar buiten gaat. Maar die dispensers, die, uh, die, dan hebben we geld opgezameld... en dan hebben we een dispenser neergezet... en dan zit de zonnebrandcreme in. Maar die moet ook weer bijgevuld worden. Die moet bijgevuld ja. worden. En het mooie van uh, de dispenser van de Stichting 55 in de Zon... is dat hij uh, slim is in de zin van... Uh, hij heeft uh, IoT, dus hij... Hij kan zelf detecteren wanneer die leeg is. En dan krijg je als uh, hè, uh, owner van die dispenser... Als eigenaar krijg je een, een uh, alert in een mailtje. Uh, zo van, let op, de dispenser is bijna leeg. Hij moet daar worden bijgevuld. En dan kunnen wij uh, uh, uh, uh, via een systeem waarbij je... Uh, uh, een retoursysteem waarbij je de fles dan weer terugstuurt naar de stichting. Kunnen wij die bijvullen. En uh, ja, dan heb je weer een... Uh, een volle zonnebranddispenser hangen. Ja, maar, maar de organisatie die die dispenser zeg maar, als ik het over zeggen adopteert of neerzet, die, die mm -hmm. koopt dus de, de zonnecrème dan voor de mensen. Die, die koopt dan weer de zonnebrand voor de mensen. En ja. um, kan ook weer via crowdfunding uh, gefinancierd worden, want wat, wat je al eerder zei: uh, zonnebrandcreme is niet goedkoop. Nee. Maar het is wel belangrijk. Ja, het is zeker belangrijk. Maar ik dacht even, ja, van, ja. het is wel leuk om er een paar voor het station van Zandvoort te zetten. Maar dan, uh, dan heb je er een tekenwagentje naast nodig. Uh, uh, op het station van Zandvoort? Ja. ja. Nou, zo'n zo dispenser kan best wel uh, een aantal smeerbeurten aan. Ja. Uh, er zitten twee containers in. en dat, uh, dat, dat, nou, uh, één, één zo'n container kan wel duizend smeerbeurten uh, aan. En uh, omdat de ene container dan bijna leeg is, geeft hij al een signaal dat hij dat bijna leeg is. Dus dat is, wel, dat is wel te organiseren. Ja, nou het is soms, nog soms, maar niet, want bijzullen. we hebben zo'n 60.000 mensen per dag uh, op het strand liggen. Ja. Dus daar hebben we wel heel veel dispensers nodig. Maar het is ja. natuurlijk een hele belangrijke uh, uh, uh, ontwikkeling. En uh, er zijn natuurlijk al heel veel mensen die zeggen... maar ja, de zon is toch iets natuurlijks, dat valt toch eigenlijk wel mee. Vroeger hadden we ook geen Zaktor 50 en geen dispensers. Uh, ja. achter, daar gaat toch bijna niemand aan dood. Dat moet een plekje weg laten halen, een moedervlekachtig iets. Het valt wel mee. Ja, dat zou je denken, maar nee, is het is wel waar. degelijk uh, uh, iets wat, wat, uh, wat steeds erger wordt. Ja. Uh, je, je zegt terecht: vroeger deden we dat niet. En vroeger smeerden we dan het liefst met olie uh, als je op de strand ging liggen, ja, ja. Uh, zonder enige bescherming. En, en daar, daar zijn nu de gevolgen wel van zichtbaar, zeg maar. Uh, mensen die in de jaren 80, 90. Uh, uh, ...zo uh, ja, in de zon hebben gezeten, die hebben daar nu de gevolgen van. Die hebben inderdaad nu die huidkankerplekken en er gaan wel degelijk mensen aan dood. Dat is misschien niet uh, in, in, de, hè, in ieders omgeving zo zichtbaar, ja. maar het kan wel. Je, hè, een huidkankerplek kan, kan uh, uitbreiden naar andere uh, uh, organen en dan, dan ben je wel... Ja, letterlijk. Ja, ja, je hoeft ook niet per se ergens aan dood te gaan om het, om het niet te willen krijgen, natuurlijk. Hè? Nee, nee, zeker niet. Ja. Nee. Dus dat is ook wel iets. En uh, de andere vraag die ik dan heb, er zijn heel veel mensen zeggen ja, maar je gaat toch verstandig om in ieder geval een paar keer onder de zonnebank te gaan als je een hele witte huid hebt, dat dus je in ieder geval vast wat bescherming op een gecontroleerde omgeving opbouwt. Zeggen jullie daar ook van uh, dat is wel verstandig, of wel uh, dan moet je ook eerst de zonnebandcreme op smeren als je op de zonnebank gaat liggen? Nou, als je, als je dat wilt doen, dan zou ja. ik dat Zeker uh, uh, ook weer met een hoge factor insmeren, maar in, in feite uh, is uh, het weren van, van de zon, uh, de UV-straling, uh, ja, uh, ik zou het niet adviseren om onder de zonnebank te gaan, nee. Maar goed, sommige mensen willen dat graag, maar bescherm je dan wel met zonnebrandbescherming. Ja. Uh, maar veel mensen denken dat, als je een bruine, dat de bruine kleur die je krijgt in de huid... dat die bescherming biedt tegen de, de zon. Dus dat je dat opbouwt. Dat als je langzaam geleidelijk aan steeds bruiner wordt... dat je dan steeds beter beschermd bent. Ja, dat zou je denken. Maar helaas is dat gewoon niet zo. Je hoeft niet eens te verbranden om, om met langdurig zonnen... Uh, uiteindelijk uh, uh, uh, ja, hè, dat, dat er plekjes... Uh, uh, van huidkanker op de huid ontstaan. Ja. Um, het is ja, juist dat langdurig zonnen en het blootstellen aan de zon, wat niet goed is voor de huid. Juist. Dus nee, dat, dat, dat, dat is niet waar. Dat is dus niet waar. En ik maar denk nee, nee. dat ik met mijn uh, half Arubaanse huid uh, uh, en bijna niet verbrand uh, heel lang in de zon kan zitten. Dat doe ik dus niet zo heel verstandig aan. Nee, zonder, zonder nee. Zon brand, brandbescherming is dat niet verstandig. Maar ja, zoals ik al zei, ik, uh, ik, ik, ik, ik uh, koop me blut aan al die 50, uh, vijf, ja. vijf, is, beschermingsfactor 50 flesjes. Dus ik, ik doe mijn best wel. Uh, ja. Want ik wil die mooie huid natuurlijk ook gewoon nog lang houden. Ja, zeker, zeker blijven doen. Ja. Ja. Heel verstandig. En een, een, uh, uh, is die zonnebrandcreme uh, ook fijn voor kinderen? Want het, dat het nadeel van zonnebrandcreme is soms dat het uh, zo'n witte smurrie is. Dus je dat overal opsmeert. Dat je kleren dan vervolgens, uh, die er tegenaan komen, ook weer een beetje wittig worden. En... Um, ja, dat, um, dat, bij, bij kinderen is het juist, juist heel erg belangrijk om zich te ja. blijven inzetten. Uh, met met werende kle kleding kun je ook uh, veel bereiken. Maar goed, kinderen zijn ook horen ook buiten te spelen Natuurlijk. en ook op bewolkte bevolkte dagen ja, moet de, de huid vooral uh, hey, in het gezicht en op de armen, uh, de beentjes, uh, nu lekker met korte broeken naar buiten. Maar ja, de, juist de kinderen is het belangrijk, omdat de jonge, de jonge huid, die schade uh, is gewoon blijvend. Als er eenmaal zonnebrandschade aan de huid, dat slaat op in de huid en dat wordt uh, ja, op latere leeftijd een eventuele huidkankerplek. Juist. Nou, dat is, ja. toch wel, dat is nou, heel vervelend. Maar als we ons goed insmeren, dan kunnen we gewoon wel van de zon genieten, toch? Absoluut, absoluut. En uh, de, de, ja, daarom uh, heeft de stichting uh, Veilig Buiten in de Zon... De missie om, uh, om ja, die, die uh, dispensers op, op zoveel mogelijk buiten pla ja, plaatsen geplaatst te krijgen. Ja, dan nog een allerlaatste vraag. Die, uh, ja. Er zitten zit, duizenden van die uh, smeerbeurtjes zeg maar, in zo'n dispenser. Uh, mm -hmm. Is die uh, zonnebrandcrème ook uh, een beetje waterbestendig? Of is het zo dat als je in de regen loopt of één keer in de zee geweest bent, dat het meteen alles weg is? Nou, niet meteen. Uh, nee. Hij is uh, uh, niet zozeer dat, dat als je gaat zwemmen... dat, dat je dan uh, daarna weer rustig in de zon uh, kunt gaan liggen. Uh, als je dan bent opgedroogd, dan is het wel verstandig om je weer in te smeren. Ja. Uh, maar dat geldt voor elke zonnebrandscherm. Ja, ook, ja. ook als er be beweringen opstaan van waterproof en dat soort dingen. Ja, uh, dat, dat, dat geldt gewoon niet. Nee. Dus je moet je gewoon daarna weer insmeren. Oké, okay. mijn collega van de techniek, uh, Pim Groof die wil ook nog even een vraag stellen. Ja, want een paar oh, weken okay. geleden stond er in de krant ook een discussie dat uh, zonnebrandkanker verwekkend is. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, wij vinden dat natuurlijk heel vervelend, omdat uh, ja, dat, dat dan weer een beweging is uh, die nergens op... Uh, ja, ...op gebaseerd is, dat zijn een aantal mensen die daar dan... Hè, de, op het ene moment is het uh, be, dat corona niet bestaat... ...en nu is het dan uh, opeens dat zonnebrandbescherming uh, uh, niet goed voor je is. Okay. Uh, ja, ik zou daar gewoon zo min mogelijk aandacht aan besteden eer, eerlijk gezegd. Oké, okay. nee, dat vind ik een duidelijke uitspraak. Ja, het is dus een ja. in het kader van... De... Ja. Fake news. Fake news ja. <laughs> nou, ja, nou, eigenlijk wel. Ja, er ja, ja, was een goede uitzending over bij, uh, ik geloof Radar op de televisie, uh, waar dat helemaal goed werd uitgelegd. Uh. Oké, okay, okay, dit is echt ja. totale onzin. Het is echt totale onzin, ja. ja, ja. ja. Nee, er, er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar, naar huidkanker. en Het is gewoon simpelweg te, uh, hè, te, te bestrijden met goede, goede uh, zonbescherming. Ja. Uh, met een hoge beschermingsfactor. En uh, nee, ik zou, uh, ik zou daar uh, geen. Uh ja, ik hecht daar geen waarde aan, aan dat soort uh, oh, ja, ja, ja. nieuws inderdaad. Ja. Ja. Nou, bedankt. Je moet er wel een paar flesjes van opdrinken, begreep, uit het programma. <lacht> dat <lacht> dat wil je er ziek van worden. Dat, dat is niet heel erg aangenaam, maar goed. Nee, daarom hou je vanzelf mee op, dus dan word je er ook niet ziek van. Oké, okay. ja. ja. nou we hebben heel veel informatie gehad. Uh, ik hoop dat er ook in Zandvoort de bedrijven en scholen met name of sportverenigingen zijn... die zeggen dat vinden we een goed initiatief en wij, uh, wij doen mee. Uh, ja. Zij Zijn er al uh, dispensers in Zandvoort? En dan niet bij het station natuurlijk. Uh, in Zandvoort nog niet, maar ik weet dat er, uh, in, uh, dat er wel strandtenten in de Kop van Noord-Holland al mee bezig zijn oh. uh, om, uh, om uh, die dispenser geplaatst te krijgen. Want het, uh, ja, het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je op je neemt uh, als uh, een locatie waar mensen heel graag buiten zitten en uh, in de zon gaan uh, liggen. Ja. Nou, ik denk dan eigenlijk zelf eerder aan de sportverenigingen en de scholen. Die, die, dat, ja. uh, die vergeten natuurlijk vaak, met name kinderen, die, die lopen enthousiast de auto uit en die rennen. die gaan uh, Als je naar het strand gaat, moet je je zonnebrandcreme maar zelf kopen. Denk ik. Ja, de bewustwording ja. voor de mensen die naar het strand gaan, dan zit er altijd wel een super zonnebrandcreme in de tas. Dat ja, klopt. Ja. En uh, we richten ons ook wel met name op buitenplaatsen waar die bewustwording nog niet zo groot is. Inderdaad, bij sportclubs en uh, scholen, kinderdagverblijven. Um, uh, ook bouwterreinen waar, waar uh, eh, ja. bouwlui aan het werk zijn. Ja, um, yeah, daar, daar heb je het echt nodig als de zon um, met volle kracht uh, aan het schijnen is. Ja, nou ik vind het een heel mooi initiatief en wens u daar heel veel uh, succes bij. Uh, ja, het ja, we, we hebben nu een hele uitzending al uh, de, besteed. Ja, ik hoop dat Zandvoort luistert. Dat, dat hopen wij ook. Ja, nou heel erg bedankt voor de, voor de aandacht die jullie hier aan hebben Graag gedaan. En nog een heel fijn weekend. Een fijn weekend. Zondag. Dag.